Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag, tientallen doden door noodweer in de VS. Frankrijk houdt immigranten uit Tunesië tegen. Een klein voor Brigitte Kaandorp en Theo Nijland. Het weer vanavond en vannacht verdwijnen de stapelwolken en wordt het helder. Minima vannacht 3 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. In het noordoosten kans op nachtvorst. Morgen opnieuw vrij zonnig met land in maart wat stapelwolken. Temperatuur 15 tot 17 graden aan de kust en mogelijk 20 graden landen in maart. De dagen daarna zonnig lenteweer. Oh. Nou, good guys. Oh my God, this is not good. Ja, de tornados in de zuidelijke Staten van Amerika. Die laten een spoor van vernietiging achter. En al drie dagen houden de wervelstormen aan. Tot nu toe zijn er 44 mensen om het leven gekomen. Reddingsteams vinden de afgelopen uren steeds meer slachtoffers. En het gevaar is nog niet geweken, zegt de weervrouw van CNN. This is what we call a high risk day. It's a small area of the country right here, but this is extremely dangerous. There's about a one in three chance of a tornado coming within about 25 miles of any given point. De tornado's laten een spoor van vernieling achter, Omgewaaide bomen, elektriciteitsmasten en daken die van huizen zijn gerukt door de wind. De angst zit er goed in bij de inwoners van onder meer, Arkansas, Alabama en North Carolina. is In North Carolina heeft de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen. Dit zijn de ergste stormen die ze heeft gezien sinds midden jaren 80. We're beginning to recover from what we beginnen te van wat we de meest tornado's die we sinds mid-'80s. We dat er misschien 62 tornado's Zelfs voor tornadojagers zijn deze stormen exceptioneel. This, uh severe weather-outbreak was one of the largest I've ever chased uh, in my entire career as a stormchaser. Uh, the number of storms was substantial. Uh, I think we were uh, chasing at least six or eight different tornadic supercells. Uh, and the environment was so perfect over such a large area. Uh, the conditions uh, were uh, ascending the stage for a historic outbreak. Dan gaan we even naar de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, Willem II, Bas Ticheler. Het is er zojuist 5-1 geworden voor Feyenoord. De goal van Wijnald. Een prachtig stiftje over Kujovic, de keeper van Willem II heen. Nadat hij is weggestuurd door Vlaar met een prachtige paas. Precies op tijd, gegeven, precies op tijd gelopen. Kortom een prachtig doelpunt van Feyenoord. Dat dus zo langzaam maar zeker in deze wedstrijd tegen Willem II ook aan het doelsaldo gaat denken. En dat is verstandig. Want met het oog op plaats 8 in de playoffs zou het doelsaldo nog wel eens van groot belang kunnen zijn. Het doelsaldo van Feyenoord was niet zo best na die 10-0 eerder dit seizoen in Eindhoven. Maar langzaam maar zeker gaat dat dus ook de goede kant op. Dat betekent dat Feyenoord goede zaken doet vandaag. Kwartier nog, wie weet wat er nog komen gaat. Voorlopig is het 5-1 in de Kuip. Verder met het nieuws. Sinds de Italiaanse regering Tunesiërs een verblijfsvergunning heeft gegeven... waarmee ze door Schengenlanden kunnen reizen... is Europa alert op Tunesische immigranten. België heeft de grenscontroles al aangescherpt... en ook in Nederland controleert de vreemdelingenpolitie strenger op immigranten uit Tunesië. Op de Italiaanse grens met Frankrijk zijn ongeveer 60 Tunesiërs tegengehouden... die met de trein de grenzen over wilden. Correspondent Frank Renaud, eh, waarom mogen de Tunesiërs niet door? Nou, het gaat om een protestactie. Zo'n 60 Tunesiërs inderdaad wilden met actievoerders de grens oversteken van Italië naar Frankrijk. om aandacht te vragen voor de problematiek van de vluchtelingen. Ze willen eigenlijk dat de grenzen opengaan tussen de landen. Nou, daar zat Frankrijk niet op te wachten. Dus de regering in Parijs heeft vanmiddag besloten om alle treinverkeer. dat uit Italië komt in deze streek, stil te leggen, helemaal. Omdat ze dus gewoon bang zijn dat uiteindelijk Tunesiërs massaal naar Frankrijk komen vanuit Italië. Vanuit Italië. Het probleem is dat er in Frankrijk natuurlijk al heel veel. Tunesiërs wonen. En Parijs is bang dat mensen die uit Tunesië zijn gekomen... naar Italië de grens zullen oversteken... om zich bij hun familie in Frankrijk te voegen. En daarom zijn onlangs bijvoorbeeld ook al de reiscriteria... aangescherpt voor Tunesiërs. Ja, Wat zijn die extra criteria? Nou, Frankrijk zegt de tijdelijke verblijfsvergunning... die deze mensen van Italië krijgen, dat is niet genoeg. Die mensen moeten ook nog een paspoort kunnen tonen... als ze de grens overkomen. En ze moeten genoeg geld bij zich hebben. Volgens Frankrijk is dat ook toegestaan... volgens het Schengen-verdrag om dat te eisen. En die trein, waar is die nu? Nou, die staat stil aan de Italiaanse kant van de grens... in de plaats Ventimiglia. De mensen kunnen niet aan boord, want de trein kan dus helemaal niet vertrekken. Nou, die vluchtelingen kregen vandaag eten en drinken. Dat werd uitgedeeld in de stad. Later is ook nog uh, het spoor bezet door de actievoerders. En het doel van de reis was uiteindelijk om in Nice of zelfs Marseille uit te komen. Daar doen een beetje tegenstrijdige berichten eronder over. Maar één van die twee Franse plaatsen in ieder geval. Maar dat zal dus niet lukken. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Uh, trein met mensen erin terug? Nou, die actievoerders zeggen gewoon vol te zullen houden. Ze zeggen als wij niet per trein hier weg kunnen uit Ventimiglia naar Frankrijk... dan gaan we desnoods per voet de grens over. En daarom heeft Frankrijk volgens die actievoerders ook al extra oproerpolitie naar de grens gestuurd. Die staan daar klaar bij het plaatsje Monton aan de andere kant van de grens... om die groep eventueel als die lopend komen, om die ook zelfs dan nog tegen te houden. Ja, Frank, Italië heeft geprotesteerd tegen deze actie, maar heeft Frankrijk er al op gereageerd? Ja, de Italianen zeggen dat het een illegale maatregel is van Frankrijk. In strijd met Europese regels. Omdat die Tunesiërs zich gewoon in Schengengebied mogen uh, begeven. Ze dus zullen die zaak ook aankaarten bij de Franse autoriteiten. Maar die hebben nog niet gereageerd. Het protest is pas van halverwege deze middag. Maar goed, die ruzie illustreert natuurlijk wel goed het probleem in Europa. Italië die is erbij gebaat dat die Tunesiërs kunnen doorreizen naar andere landen. Anders moet de regering in Rome alle vluchtelingen zelf opvangen. En landen als Frankrijk zijn daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Want die zijn bang dat alle vluchtelingen bij Hinkomen. Oftewel die Europese aanpak die ze nog lang niet. Frank Renhoud. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De Annie MG Schmied prijs voor het beste theaterlied is vandaag uitgereikt aan Theo Nijland en Brigitte Kaandorp voor het nummer lente. Als ik het kom, lees ik die grijze zo flarden. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug.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 Liedje, de Annie MG Smied uh, We hebben beide winnaars aan de lijn. Uh, Theo Nijland, uh, Nijland, om te beginnen, gefeliciteerd. Ja, uh, da, ja, hallo. Ja, dit begint het kamer, want Theo Nijland had ergens bier te hijsen. Oh, kijk nee. nee, Ik ben wel degelijk hier hoor, begint. Oh, ben je er ook? Oké. Okay. Ja, ik, ben, ik, zit er okay, sorry. ik Ik vind het heel gezellig. Ik eh, meneer, Nijland, meneer Nijland. Meneer mogen we met u ja. beginnen? Uh, hoe ja. is het om de uh, Annie MG Smiedprijs te winnen? Uh, ik had het wel eerder meegemaakt. Dus het is, uh, het is een uh, ja, dubbel plezier. Het is, het is leuk. Het is altijd leuk om een prijs te winnen. Ik zou uh, wel erg Calvinist zijn als ik uh, dat zou ontkennen. Oké. Okay. Is het extra leuk omdat het de Annie M. G. Schmied prijs is? Annie M. G. Schmied is cultureel erfgoed. Dat is, dat is echt iets, zelfs in het buitenland. Dus dat, dat, is, dat is fijn. Die heeft ook hele mooie liedjes gegeven uh. En het is ook heel erg leuk om het samen met Brigitte te, te winnen. Uh. Omdat het... Uh, uh, dat het gewoon heel leuk is om voor haar iets te maken. Ja, het liedje heet Lente. Waarom wilde u daar nou een liedje over schrijven? Dat, dat is natuurlijk dat, al vaker gebeurd. Dat vraag je aan Annie. Aan, aan Ik bedoel, aan Brigitte? Hè? Nee, nee, aan u om te beginnen. Nou, kijk, zij heeft de tekst geschreven, ik heb de muziek geschreven. Dus okay. zij komt met, met, met het liedje Lente, de tekst van het liedje Lente. En ik probeer daar uh, sferisch en uh, atmosferisch in mee te gaan. Ja. Ja. Dank u wel. Uh, we gaan door met uh, Brigitte Kaandorp. Uh, mevrouw Kaandorp, wat, wat betekent deze prijs voor u? Uh, nou ja, het is wel heel erg leuk natuurlijk om een prijs te krijgen die naar uh, een, een heldin is vernoemd. Ja, u bent, uh, bent nu ook cultureel erfgoed, zou je kunnen zeggen? Nou ja, ja, ja ik, weet, ik weet niet. Jawel. Uh, wat betekent het liedje, uh, for, for, for, ja, wat, bet wat maakt het liedje zo bijzonder? Uh, uh, voor mij of voor het publiek? Wat zegt u? Ik zeg voor mij of voor het publiek? Nou, voor, voor allebei, denk ik, maar voor, om te beginnen voor uzelf. Oh, uh, nou ja, ik heb het geschreven, het, het, het gaat over mijn eigen dochter natuurlijk. Uh, die thuis komt met liedjesverdriet en een pleister, een snoepje en een kus zijn opeens niet meer afdoende om te troosten. En uh, uh, als je een goed liedje schrijft, dan is dat universeel. Dus dan gaat het weliswaar over je eigen dochter. Maar dan kan iedereen zich daarin herkennen. Zeker mensen die een kind hebben die met liefde die thuis komt. Just. De herkenbaarheid. Komt. Ja. Goed. Nou, uh, u ook gefeliciteerd voor zover ik dat nog niet had gedaan. Uh, allebei nog veel plezier. Ik neem aan dat u doorgaat met feesten. Ja. ja, sorry, van we... net, ik begrijp even niet dat we de allebei aan de telefoon waren. Ja. Ik vond het heel gezellig, dank u wel. Oké. Okay. Okay. Dank u wel. Nou, de nou. Annie M. Gismied prijs, moet ik nog even zeggen... bestaat uit een bronzen borstbeeld van een Annie M. Gismied. En 3500 euro. Dan gaan we terug uh, naar Bas Ticheler... want er is weer een doelpunt bij Feyenoord Willem 2. 6-1 geworden. Dan uh, betekent dat de Kuip feestviert in de wedstrijd tegen Willem 2. 10 minuten voor tijd. Tweede goal van vanmiddag van Miyaichi, de Japaner... die na goed voorbereidend werk van Wijnaldum... die eigenlijk al dacht gaat gaan scoren, maar nog stuiten op de keeper. Van Willem II de rebound in het inmiddels verlaten Tilburgse doel kan tikken. En dat betekent dat komt u uit Tilburg of omgeving dat u ik nog wat dieper onder de grond zou willen plaatsnemen. Want het was al een vervelend seizoen. Het is een vervelende middag geworden ook in Rotterdam. Waar Willem II nog heel brutaal de leiding nam na 20 minuten door die vrije trap van Lasnik. Maar nu ondersteboven wordt gevoetbald door Feyenoord. 6-1 met nog 9 minuten te gaan. Een bronzen standbeeld van Pim Fortuyn. Dat is geveild voor een bedrag van 25.000 euro. Volgens de veilingdirecteur was er veel interesse voor het beeld. We hebben het ingezet op 5.000 euro. Uh, oh, dan had mens bood nog tegen tot 7.000 euro. Toen was hij eruit en toen gingen de uiteindelijke koper door... tegen twee mensen in de zaal. De koper wil anoniem blijven. Dat krijgt een mooie plek in, uh, in een tuin bij private mensen. Het beeld stond eerder jaren voor de villa van Fortuyn in Rotterdam.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 In Doorn bij Utrecht is een ambulance in volle vaart tegen een muur gereden die midden op de weg stond. Volgens de politie was die opgebouwd door meerdere personen. In de buurt lagen stenen, die hebben ze dus op de weg opgestapeld, zo'n drie hoog. Die wilden waarschijnlijk het effect zien wat daarbij gebeurde. Nou, het effect is nu dat er veel schade is aan die ambulance, auto en natuurlijk enorm geschokken mensen die er in de auto zaten. De ambulance was onderweg naar een spoedgeval, maar het liep zoveel schade op dat hij niet meer verder kon. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie hoopt dat de daders zijn geschrokken en dat ze zichzelf gaan aangeven. Sport. PSV heeft de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van FC Twente. De Eindhovenaren wonnen zelf met 2-0 bij Heracles. Twente stond kort voor tijd nog met 1-0 voor tegen de Graafschap. Maar de ploeg uit Doetinchem kwam toch nog op gelijke hoogte. Ondanks de teleurstelling wil Twente-trainer Michel Predom niet spreken van een drama. Hij berust in de omstandigheden. Ja, dramatisch. Ja, we, we doen wat wij kunnen. Ik denk dat uh, iedereen weet wat we de, de doelen in het begin van het seizoen. En ik denk dat wij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 Ajax won de uitwedstrijd bij NEC met 2-1 en doet ook nog volop mee om het kampioenschap. PSV gaat nu aan de leiding met net als Twente 65 punten, maar een beter doelsaldo. Ajax volgt op één punt. En op dit moment is nog bezig de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II. Uh, het is al lang beslist in de Kuip. Net was het nog 6-1. Uh, is dat nog steeds zo, Bas Tegeler? Ja, dat is nog steeds zo. Zes minuten nog te gaan. Plus wat extra tijd. 6-1 zijn duidelijke cijfers. Willem II krijgt vorige week tegen Heracles 6 goals tegen. Een week daarvoor tegen Roda vijf goals tegen. En nu. In de Kuip opnieuw zes, als het er al bij blijft. Het geeft maar eens aan, het onderstreept nog maar eens dat Willem 2 de Eredivisie zal gaan verlaten. Officieel is het allemaal nog niet. Het kan allemaal nog goed komen. Maar in Tilburg en ook in de selectie proef je dat eigenlijk gelooft helemaal niemand nog in een goede afloop. En dat hebben we vandaag op het veld ook gezien. Feyenoord kwam op achterstand nog, maar Willem 2 is vervolgens slechter en slechter gaan spelen. Nu ook. Gravenbeek die bijna vanaf de middenlijn opgejaagd wordt. Een bal terug wil spelen naar zijn doelman. Maar dat zo uit het lood doet dat de bal langs het doel van uh, Willem 2 gaat. Zo ver dat de doelman de bal niet meer kan binnenhouden. En zo krijgt Feyenoord een corner cadeau in de slotfase. Het zou me bijna verbazen als je dat zo zou kunnen zeggen als het 6-1 zou blijven. Want Willem 2 wil nog maar één ding en dat is zo snel mogelijk naar huis, lijkt het. Philippe Gilbert heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De Belg achterhaalde op de slotklim van de Kouberg, koploper en die slek...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 Files staan er op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij de afrit 2 kilometer. Die file staat er al een groot deel van de dag... en heeft te maken met de wegafsluiting daar dit weekend. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetebouw Rijndijk 5 kilometer. De A12 Arnhem naar Utrecht bij Driebergen 5. Op de A28 Zwolle naar Assen bij Hogeveen-Fluitenberg 3 kilometer. En vanuit Assen bij Hogeveen 4 kilometer. Van Zwolle naar Amersfoort op de A28 staat bij Amersfoort 2 kilometer file... Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer en de A58 ten slotte Vlissingen naar Bergen op Zoom voor de Vlakentunnel 4 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het dodental door de tornado's in de zuidelijke staten van Amerika... is opgelopen tot 44. Een bronzen standbeeld van Pim Fortuyn is geveld voor een bedrag van 25.000 euro. En PSV heeft de compositie in de eredivisie weer overgenomen van FC Twente. Dit was het NOS-journaal en zometeen de VPRO... met verhalen in Instituut Itzada. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.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 Welkom in dit instituut, vol bijzondere mensen en merkwaardig geluid. Daar staat de meneer van het bestuur u al op te wachten. Wilt u misschien iets drinken? Ik kom zojuist uit een finance meeting met de registeraccountant van het hoogcommissariaat voor de media. Hij zei, mevrouw Possing, Suzette, het is zonneklaar... en mist 25.000 euro in de boekhouding van instituut Itzerda. En hij kan het bewijzen. Nou, ik heb wel een vermoeden wie daarachter zit... Pas op die draaideur. Dag, Nathalielle. Heb jij meneer kok van het bestuur gezien? Nee? Meneer, mevrouw. Heeft u misschien een kale kleine man met zo'n rare uh, brilletje gezien? Nee, dat dacht ik wel. Die smeerlap. Die schoft met zijn grijpgrage handjes. Dit radioprogramma wordt een nachtprogramma. Dat kan ik jullie beloven. Maandag straks, Van kwart over drie drukken, tot vier uur. A.M. Op de middengolf betekent dat... Wat zeg ik? Wereldomroep, het wordt wereldomroep. Ja, problemen in instituut Daar 25.000 euro verdwenen uit de kas. Niemand die weet van iets. En een bestuurslid ineens zomaar verdwenen. En dat heet dan een samenloop van omstandigheden. Maar het komt dan wel ergens ook wel weer heel erg goed uit. Want we gaan het hebben over criminaliteit vandaag. Ik zit aan tafel met een uh, voormalig gangstervrouw, Brechtje Bleker. Hartelijk welkom. En met een voormalig boef. Mag ik wel zeggen, Stanley Groeneveld, toch? Stanley, mag ik je voormalig boef noemen? Ja, nou, maar dat is wel heel lang geleden, ja. Voormalig boef vind ik een beetje overtrokken. Ex-crimineel, inmiddels uh, op het rechte pad. Ja, het is eigenlijk een, een combinatie van uh, criminaliteit in mijn jeugd. En dat speelt zich af voornamelijk uh, tussen mijn 15e en mijn 22. En dan eigenlijk gepaard met uh, wat vaak beginnen met softdrugs en dat uiteindelijk uh, met het heroïne spuiten, zeg maar. En dat was ook de aanleiding voor de, voor de criminaliteit in jouw geval... Nou, niet helemaal. Ik, uh, het zat er toch wel in, eigenlijk. Uh, de criminaliteit zat er al, al, al jong in. Ja, en Brechtje, uh, ja, ja. geen enkele materiële verleiding is ook mij vreemd. Ik werd na het lezen van het boek dat je schreef over je tijd met de Walrus... wel wat jaloers, want je hebt Ikem gedronken al uh, tijdenlang... en Petrus ging er doorheen als bronwater... En, en Dom Perignon, dat was gewoon een aperitiefje, een alledaags aperitiefje... alsof het Seven up was. Allemaal hele dure wijnen, en niks onder de duizend euro. Klopt, maar als je het boek goed leest, dan merk je ook dat dat niet de reden is... waarom ik op uh, de man die ik in het boek De Walrus heb genoemd, waarom ik op hem viel. Heeft dat niks met materiële zaken uh, te maken gehad, Brechtje? Uh, nou, je kan het natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. En ik vond het hartstikke leuk, al die luxe. He, het, is, uh, het wekt een soort verbazing in het begin. Het, is van, oh, het, het kan nog groter, het kan nog mooier. Maar ik denk dat als je vier jaar lang uh, verliefd op iemand blijft... En um, dat ook nog bent als hij inmiddels anderhalf miljoen schuld heeft. Dan, uh, uh, dan ben je gewoon dol op hem. En dan is het een leuke man. En ik denk dat het daar veel meer mee te maken had. Ja, gangster, meisjes, uh, misdaad. En dan ja, is het een kleine stap naar voetbal. Feyenoord, Willem II, Bas Stigler. Hoe gaat het daar? Het is uh, afgelopen. Feyenoord heeft goede zaken gedaan door Willem II met liefst 6-1 te kloppen. Nadat het eerst nog op een 1-0 achterstand was gekomen de eerste helft. Maar toen vrij snel orde op zaken stelde. En met het oog op de strijd om de play-offs, waar Feyenoord zich nu door echt serieus weer in gemeld heeft... ...is ook het maken van veel goals belangrijk, want het doelzalde van Feyenoord is niet best. En wordt natuurlijk nu wel weer een stukje beter. Feyenoord klimt op de ranglijst, staat nog maar één punt achter Utrecht en gelijk met Heracles. Met andere woorden, ook voor de play-offs is het allemaal nog niet gedaan in de Eredivisie. Feyenoord wil hem het is voorbij 6-1. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. It's ja, ook in de misdaad heb je een soort nostalgie... dat, dat mensen denken dat de misdaad vroeger... een wat gemoedelijker karakter had dan tegenwoordig. Kijk, moorden waren natuurlijk nooit, uh, nooit leuk. Maar kraakjes, die werden dan een beetje gepleegd... door mensen met een breekijzer in de knuist en een zak over de schouder. En er kwamen helemaal geen 8mm uh, semi-automatische pistolen... aan te pas in die tijd. Laten we luisteren naar zo'n heel onschuldig verhaal uit 1930... en dit wordt verteld door Bart de Hoop... die samen met een handlanger het idee had om na een juwelenkraak... te vluchten met de lokale streekbus. Ik zal het nooit vergeten. We waren dus 's nachts. Of s'avonds waren we nog in dat dorp geweest... en dan hadden we gekeken naar de film Tredoorn... En toen kwamen we eruit en toen hebben we, s s nachts, hebben we dus daar in die straat gestaan. Bij de juwelier. En we hebben die juwelier leeggehaald. Toen wij eruit kwamen... Dus aan de overkant stond er een man en die had ons gezien. Dus dat was een beetje vervelend voor ons. En wij vluchten wij gingen door. Maar waar moet je nou met al die gouden kettingen en die gouden horlozes naartoe? Dat was natuurlijk een heel vaart. Daar kon je maar niet in een bos begrijpen, want dan vond je nooit meer terug. Maar we hadden dus geïnformeerd hoe laat de bus ging. En naar het eerste bus verstand, Dat was in of Bos. Dat. En daar zouden we dus heen gaan. Maar niet met z'n drieën. Er de één die, die zou dan de, de schoenendoos met de juwelen meenemen. En fijn. En die kwam dus in -Bos, kwam die dus aan daar zo. En die, dat hadden we hem geloofd. En uh, nou, die kamerad of vriend of, of partner of collega zoals je hem noemen wilde. Die was dus naar de bossen gegaan, die had zich opzichtig gedragen en die was daar gepakt. Nou, we duurden niet lang, want wij waren natuurlijk ook uh, te pineut. Ja, vluchten met een streekbus is niet echt een aanrader. Bart de Hoop was dat een, een verhaal uit 1930. Hoe deed jij dat eigenlijk, uh, Stanley, toen je nog uh, crimineel was? Had je dan een goede route uitgepland? Of, of, of nou, deed ik je heb maar dus wat? nooit gevlucht. Ja, ik ben namelijk één keer wel gevlucht. Maar dat was in 92, maar dat was in een half open kamp. Maar eigenlijk moet je het zo zien, uh, zoals vele anderen. Je begint eigenlijk, uh, nou, dat begon al bij mij al vrij jong. Op 13, 14-jarige leeftijd, dan begin je met kleine diefstallen. En ja, dat werd bij mij in een, uh, in een rap tempo eigenlijk van, van kwaad tot erger. Wat was het ergste wat je ooit gedaan hebt? Nou, het ergste vond ik toch, uh, toen was ik 17... Toen zat ik uh, op school in de vierde klas MAVO. En toen deed ik uh, een gewapende overval. Dat vond ik toch wel het, het ergste. Maar ja, ik besefte nog niet, ik, ik had nog geen inlevingsvermogen. Zoals vele anderen. Maar je had een wapen in je hand. Je ging uh, ergens naartoe en zei uh, doe mij de kas. Ja, ik weet niet meer precies hoe het geweest was. We waren met z'n tweeën. en uh, nou ja, Ik had alles, alle voorbereidingen had ik, uh, gezorgd. Uh, bron, en al. En ja, op een gegeven moment merk je gewoon, want je gaat je grenzen dus verleggen. En dat gaat heel snel. Dus je doet zeg maar in één keer zeg je overval... en dat gaat binnen tien seconden heb je het geld en je bent weer weg. Zaten de kogels in dat pistool? Nee, zover ik weet niet. Nee, nee. Waarom niet? Nee, het was me, dat is mijn intentie nooit geweest. Het, uh, ik heb daar ook in een gradatie in. Uh, natuurlijk is het een traumatische ervaring voor iedereen. Dat besef ik later. Maar ik ben absoluut tegen geweld. En uh, in die zin van... Uh, het was alleen maar de dreiging. Ik had in mijn hoofd toen als ik iemand dreig, die is bang... En dan het snelle geld geven, zeg maar. Het lijkt wel heel makkelijk, hè? Als je je over, dat, uh, over die empathie heen zet... dan kun je gewoon met een pistool zwaaien... en dan heb je ineens de kas in je handen. Dat is ook zo. Dat klopt. Uh, het, het ging ook vrij snel. Dus ik kan me nou indenken in die jongens tegenwoordig... hoe ze dat ja, massaal doen. Uh, die grensverleggen, dat is gewoon binnen een mum van tijd. En dan, ja, dan gaat het gebeuren. Wat was jouw grootste kwaliteit als crimineel? Was je goed? Ja. Ik, de, het was eigenlijk een combinatie van de lef, het ondernemen en het houden, het politiebureau. Ik ben bijna altijd verrader geweest en ik kon heel goed mijn mond dicht houden. En die kwaliteit, want het is heel moeilijk namelijk om je mond dicht te houden. En die kwaliteit heb ik omgezet in het positieve, omdat juist daardoor is het je geest sterk maken. Dus eigenlijk alles wat je later in je leven bent gaan doen, wielrennen bijvoorbeeld, daar komen we nog over te spreken. Dat, dat komt neer op diezelfde kwaliteit die je daar op het politiebureau bij jezelf ontdekte. Absoluut. Dat is voor mij echt het, het, uh, bijna het fundament geweest. Dat heb ik in mijn hoofd geprent. En mede doordat ik in de gevangenis uh, op 18-jarige leeftijd uh, het boek van Martin Luther King gelezen heb. Dat, is, het, uh, dat heeft te maken met de vastberadenheid. En bijna het onmogelijke waarmaken. Maar je werd altijd verlinkt, zei je dat nou? Heel vaak ja. Ja, ook met die overval ben ik uh, verraden geweest. En, uh, ja. Dat is niet echt leuk. Dat ze dan, dan, waarom deden ze dat dan? Dan, dan? Ja, waarom deden ze dat? Ja, zo gaat dat eenmaal. Ik bedoel, mensen die praten uh, buiten van uh, ik zeg niks, maar als het erop aankomt. Jij kon heel goed zwijgen, maar je maatje is niet zo goed. Dat klopt. Brechtje, we gaan het hebben over de Walrus. Waarom heb je dit boek geschreven? Het opmerkelijke leven van een gangstermeisje. Ja, omdat ik uh, uh, graag al, al lang voordat ik uh, de Walrus of de man die ik de Walus heb genoemd, hè, um, wilde ik schrijfster worden. En, en dit was um, een heel mooi verhaal om op te schrijven. En het is waar gebeurd? Nou, nee, het is fictie gebaseerd op de werkelijkheid. Maar dus je, ik heb je bent op een... wel gangsterliefje geweest. Ja, maar het grappige is dat ik mezelf toen nooit zo uh, als gangsterliefje uh, heb uh, gekwalificeerd. Je had toevallig um, een vriendje die toevallig wat uh, verdiensten had? In, uh... Ja, zeg maar vriend. Het was wel een behoorlijke omvang die die man had. En uh, het was ook niet toevallig natuurlijk. Nee, helemaal niet toevallig. Ik vond het in het begin allemaal niet kunnen. En, en nou ja, in de loop van de tijd. Hè? Hoe ontmoet je een, een uh, nou ja, gangster is misschien meteen een beladen woord, maar we houden het toch maar even vast. Ja. Hoe ontmoet je een gangster? Hoe in de gaat kroeg. dat? In de kroeg. Ja. En, en die komt binnen had je toen door dat het een gangster was? Nou, ik kwam daar zelf ook heel vaak uh, als student. En op een gegeven moment wist ik wel... Hij noemde zich ook geen gangster, hoor. Dat soort mensen noemen zichzelf altijd zakenman. Dat is belangrijk om te onthouden. Uh, maar maar ja, er zijn heel veel mensen die zichzelf niet noemen... wat ze daadwerkelijk zijn. <laughs> um, nee, dat klopt. Maar... Zeg maar, het is niet dat hij uh, met een uh, zwarte zonnebril op de Godfather naast stond te doen. Of zo. Uh, hij, probeerde, hij probeerde zich juist te relateren aan zakenmensen. Zo bedoel ik het. Um, en ik wist op een gegeven moment wel... veel mensen wisten daar wel dat hij iets deed met Hash. Maar hoe dat dan precies zat, dat wist ik niet. En daar was ik juist zo naar nieuwsgierig. Dus... In het boek komt hij er, uh, vind ik, heel sympathiek vanaf. Want hij handelt in Hash, maar er vallen geen slachtoffers. Hij doet geen echt... Kwade dingen, was dat ook zo? Ja, dat was zeker zo. Ja, ik bedoel, heb... Handelen in hars is natuurlijk illegaal... maar we hebben in Nederland een, een beetje een raar systeem. Je mag het wel roken, maar je mag het niet hebben. En dat soort dingen. Dus ja, als iemand daar geld naar verdient... dat vind ik dan toch nog niet hele zware criminaliteit. Nou ja, dat vond hij uh, uiteraard ook... Um... Ik moet er wel bij zeggen, mensen denken altijd dat de handel in Amsterdam... iets te maken heeft met de bevoorrading van de koffieshops. Maar dat is echt nog geen 2% van de internationale handel. Dus het is meer doorvoerhandel, was het. Inmiddels is dat bijna niet meer zo. Gewoon smokkel. Ja, nou eigenlijk, nou ze smokkelen het zelf niet. Het wordt binnengebracht door mensen die het uh, naar Nederland smokkelen. En hier wordt het via kantoren weer verkocht. Of werd het, hè? het is nu bijna niet meer zo. Naar Engeland, Duitsland, Scandinavië een beetje, Zwitserland een beetje, Canada een beetje. Dat dat hij was, hij was ontzettend rijk. Ja, hij verdiende heel veel. Hij gaf het ook uit als water. Dat ja, wel. Dat was, dat was ook het amusante aan deze verhalen. Uh, naar een, een duur restaurant gaan, want hij had graag. Vandaar ook die omvang. Ja. De wijnkaart uh, meteen maar het duurste bestellen. 1200 euro de fles, doe er nog maar één. Uh, de hele kaart bestellen waar het om eten ging. Express alle flitspalen onderweg meenemen, want dat is leuk. Uh, geld speelde werkelijk geen enkele rol. Nee, maar wat mij zo aantrok aan hem... was meer dat het een ontzettende levensgenieter was. En ik kwam zelf uit een heel calvinistisch milieu... Uh, waarin het altijd pas later leuk zou gaan worden. En uh, je extreem je best moest doen. Altijd hoge cijfers moest halen op school. En dan was het nog niet goed genoeg. Nou, mijn zus die haalde alleen maar tien. Dus ik haalde het toch niet met mijn achtjes op het gymnasium. En ik heb aan hem gewoon heel veel gehad... qua uh, op een andere manier naar het leven kijken. Daarmee probeer ik niet zijn handel goed te praten. Maar uh, wel hoe hij zelf was. Wat, uh, wat is er daarna van jou zelf geworden? Want hij is dood gegaan uiteindelijk. Uh, uh, ja, misschien wel mede door de levensstijl. Dan moet jij weer terug naar het gewone leven. Of heb je gewoon een, een nieuwe gangster op de kop getikt? Nee, ik heb geen uh, nieuwe gangster op de kop Ik heb wel nog een tijd bij Mafioos in huis gezeten. Daar schrijf ik nu mijn tweede boek over. Maar dat heeft meer echt met het schrijven te maken. Dus dat is geen relatie of zo. Dat is meer fascinatie. Ik, um, uh, toen hij doodging had hij ongeveer anderhalf miljoen schuld. Dat, ik wist ook dat de schulden heel groot waren. Ik was erg ingevoerd in zijn boekhouding. Um, en toen ben ik eerst nog een tijd... Um, nou, een soort van in de handel gebleven of heb ik met veel mensen daar gepraat? Ook ja, om uh, uit te leggen dat het geld er niet meer was, dat was eigenlijk de meest spannende tijd. Uh, toen werd er toch wel heel veel gedreigd, en um, ja, nou, er werd net niet iets gedaan, maar toen werd er wel met pistolen gezwaaid. Dat was een heftige tijd. En daarna ben ik uh, kennismanagement consultant geworden. En dan ben je kennismanagement consultant, dat is toch wel een stap na dit, dit uh, roemruchte uh, gangsterleven. Er is iets in vrouwen waardoor ze vaak op, op mannen met een randje vallen. Of laat ik zeggen, gangsters, of foute mannen, of, of hoe je het ook noemt. Kan ja. je dat beamen? Ja, nou ik kan het ja en nee beamen. Wat ik zeg, ik viel toch vooral op zijn levensinstelling. En ik denk dat ik die ook. Um, uh, bij iemand anders uh, had kunnen Wie vinden. Hoe zou die in één zin omschrijven als het een tegelspreuk moest worden? Een levensgenieter, puur zang. Dat, dat was het. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, die man die de visboer speelt... in uh, Gooise Vrouwen, dan denk ik, zo'n type was het toch ook een beetje. Nou is die nou gaan afkicken van alcohol, maar uh, dat zouden we al rus nooit doen... Maar wel het, ik heb nooit naar grote oh, vrouwen gekeken, dus heel gemist, die visboer, zeggen niks. <laughs> ja. Nou, dan, dan moet ik even een ander voorbeeld geven. Uh, nee, maar het was een levensgenieter. En wat ik zeg, hij heeft mij zoveel geleerd over hoe je gewoon beter... In het nu -punt Als leven. jij je kunnen voorstellen, want zo had het natuurlijk ook kunnen gaan... dat de walrus in de gevangenis was gekomen. De, de, de levensgenieter die ontbijt met Dom Perignon... en die dan uiteindelijk op water en uh, brood... nou ja, zo erg zal het in werkelijkheid niet meer zijn. Maar, nee, in Nederland niet. Dat hij nee. in de gevangenis uh, terechtkomt. Um, ik ben daar wel vaak bang voor geweest. Uh, tegelijkertijd was het in dat milieu... het gaat alleen om hasje, wel om hele grote hoeveelheden... maar wel alleen om hasje... Uh, werd er eigenlijk nooit, zelden tot nooit iemand veroordeeld. Um, dus uh, mensen die veroordeeld worden... zijn bijna altijd mensen die ook in cocaïne doen. En tegenwoordig zijn ze wat strenger. Maar goed, er is ook minder handel in Nederland. Nu. Laten we eens luisteren naar uh, wat verhalen uit de gevangenis... en wat uh, geluiden uit de gevangenis. Uh, dit is een uh, bijdrage van Nico Busker. Komt uit 1929. Nou, ik ben toen ik ring moest, dus heb ik me rot geschrokken. Want dat, dat is gewoon een kelder, weet je wel. Zo'n keldergewelf met, met halve boog en dan boven in de hoek... zo'n klein rotraampje met tralietjes ervoor enzovoort. Met vrij somber licht ook enzovoort. Want, ik denk dat ze die ruiten in geen honderd jaar schoongemaakt hebben enzovoort. En de krip die je had waar je op slapen moest, die was tegen de wand aangeplakt. En die mocht niet naar beneden gehaald worden voor s'avonds half negen. Dan mocht je niet aankomen. Dat werd al meteen bij gezegd. Daar heb ik het, moet ik echt eerlijk zeggen... daar heb ik het rot gehad, want dat da, da, da tel je gewoon... dan loop je gewoon zo'n cel alsmaar zo'n beetje rond te draaien. En dan weet je, als je vijf keer rond hebt... dan ben je weer twee minuten verder zo, weet je wel. Dat kan je uittellen enzovoort. Hè? Dus als je honderd keer gelopen hebt... dan ben je over een kwartiertje verder enzovoort. Hè? Zo gaat dat, hoor. Zo heb ik het tenminste uh, gedaan enzovoort. maar dan kon ik, want er Buiten speelde een carillon... en dan kon ik het kwartier, denk ik, nou, zoveel keer geteld. Ja, dan klopte het ook, hè? was ik net zo'n beetje. Maar dat is, dat is gewoon een automatiek waar je gek van wordt, zeg maar. Ja, hoe heb jij dat ervaren, Stanley Groeneveld? Want jij hebt natuurlijk ook wel eens uh, in de Noor gezeten. Ja, vroeger uh, heel vaak eigenlijk. Dat ging, uh, ging op en af. En nou ja, voornamelijk ging ik toch gepaard met, uh, met het drugsgebruik. Want uh, zoals ik toen net al zei, uh, dat begon met uh, blowen. En dan begin je vaak in het weekend en toen op een gegeven moment heel de dag op school... Nou ja, in, op mijn vijftiende kwam ik al uh, in aanraking met uh, heroïne. Ik ging met uh, oudere jongens mee. Die moest ik, uh, ik wist er totaal van niks. Ik moest een hand afknijpen, die gingen spuiten. Ja, en toen kwam ik van het een en het ander. Toen begon ik het ook te roken, die heroïne. Nou ja, en die heroïne was een drie slagen sterker dan, dan, dan uh, hash. Dus zo kwam van mij toch het een en het ander. En ja, die uh, heroïne, ja, die heb daar geld voor nodig. Dus mijn diefstallen werden ook heftiger. Wat, wat is het grootste wat je ooit gejat hebt? Wat, wat was je meest omvangrijke buit? Nou, het meest omvangrijk was toch bij uh, een juwelier. En dat was, uh, ja, toen was ik 17, toen moest ik introductie lopen. Dat introductie was in een afkikcentrum. Daar moet je wekelijks naartoe, zeg maar. Om, uh, dan gaan ze peilen op je motivatie, of je wel echt gemotiveerd bent. Nou ja, en ik had nog zoiets, nou, oké, okay, ik wil afkicken, maar jatten kan nog. Nou ja, ik, ik ging vervolgens naar een juwelier binnen... En ja, met mijn brutaliteit, uh, ik ga de winkel in. En toen de tijd, uh, ja, ik spreek dus over bijna 35 jaar geleden. Ik maak die vitrine open en met een schroevendraaier... en ik rits daarvoor uh, 30.000, 40 40.000 uh, ja, analogies en dergelijke nog uh, mee, zeg maar. En dat heb je vervolgens allemaal uh, omgezet in drugs en in je aderen gespoten? Nou, dat aderen gespoten werd later. Maar eh, alles werd dus eh, toen de tijd omgezet in drugs. Ja, dat klopt. Alles geconsumeerd. Dus je had een hoge omzet in die jaren. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar de gevangenis, want je zei ik had een ijzeren wil. Betekent dat ook dat het jou eigenlijk niet zoveel deed om in de cel te zitten? Dat je dat wel uh, volhield? Ja, klopt ja. Ik, uh, maar dan krijg je enorme afkick, uh, verschijnselen. Ja, dat klopt ook. Maar uh, dat heeft toch veel te maken met je geest. Uh, ik heb gemerkt dat ik een, uh, een sterke geest heb. En het afkikken ook, uh, ja, dat is hoe je zelf hoe je daarmee omgaat. Uh, in de gevangenis ook. Uh, ik ben toch wel iemand, uh, ik hou van mensen om me heen, maar ik kan me ook echt afzonderen. Dat het, het gewoon het pakken is, zeg maar. En ja, nogmaals, wat ik toen straks gezegd heb, dat heb ik toch allemaal omgezet in het positieve. Dat ik weet dat ik dat kan. Wat was het moment dat je besloot het rechte pad uh, op te gaan? Nou, je hebt al gezegd dat je Martin Luther King uh, had gelezen... en dat dat indruk maakte. Maar is het, is het gewoon gebeurd omdat het heel erg misging? Of was er een meisje? Of... Nee, uiteindelijk is dat het heel erg misging. Je moet zo zien, ik was uh, 22. En op een gegeven moment was ik, had ik een gevangenisstraf. Toen was ik 20 of 21. Toen zat ik 9 maanden vast. Ik had al zoveel keer, was ik al weggelopen... een aantal gevangenisstraffen gehad. Toen dacht ik van oké, okay, nu ga ik het echt op mijn eentje doen. Nou, ik kwam buiten, ik ging weer naar uh, taekwondo... naar de taekwondo Leo Ad Emmerich, waar ik veel aan gehad heb toen. Die bondscoach, die haalde mij op om te trainen. Nou, ik ging weer keihard trainen. Ik ging naar de omscholing, maar thuis... en daar komt het punt, zat ik ook met mijn gevoelens. Ik, ik kon die op een of andere manier niet kwijt. Nieuwe vrienden maken en zo, dat, dat was moeilijk. En na drie maanden, toen daalde ik helemaal naar beneden. En toen ben ik gaan spuiten voornamelijk cocaïne. En toen ging het echt heel hard. En dat was ook voor mij goed geweest, achteraf. En toen was het voor mij echt leven of dood. En toen heb ik op mijn 22e besloten... naar herhaaldelijk eh, poging in een afkiekscentrum. Toen ben ik naar het zwaarste afkiekscentrum gegaan in Den Haag. Dat is de Emilie het Witte Huis. En dat is juist heel belangrijk, want voor mij was ik vastberaden... en 100% en nu heb ik er alles voor over. En uiteindelijk, ik zei het rechte pad... maar je bent uh, het, toch min of meer langs de randen van de criminaliteit uh, gebleven. Want jij probeert ook anderen op het rechte pad te krijgen. Je bent bezig met allemaal projecten. Misschien kun je kort iets vertellen over je laatste project. Nou, uh, het laatste waar ik nu mee bezig ben... is uh, de afgelopen periode. Ben ik in alle instellingen in Den bos waar probleemjongeren zitten... daar heb ik een, een lezing gegeven over mijn boek, Capone and King... Nou, en naar aanleiding daarvan zien die jongens heel veel herkenning. Want wat heel belangrijk is, dat is de klik die je met je hebt. Dat is absoluut de basis en vertrouwen, de klik. Nou, vanuit daaruit van die instelling heb ik nu 17 jongeren... die met mij uh, de vestingloop gaan lopen in de bos op 29 mei. Dat heb ik ook al eerder gedaan, in 2009, met ex-gedetineerde jongens... wat een succes was. En vanuit die jongens, die 17 jongens... Daar ben ik van overtuigd dat daar een schrift in komt... dat er een aantal jongens zijn voor mijn uiteindelijke project 13. En dat is jouw project 13? Nou, project 13, dan kunnen ze ook uh, googlen wat, uh, hoe het uh, in grote lijnen erin staat. Project 13 is eigenlijk de visie. Hetgene wat ik heb meegemaakt, wat, in mijn, wat ik in mijn boek beschrijf... daar heb ik een visie over. Al die kennis en ervaring van 35 jaar... dat is een combinatie van aan de ene kant wat de meeste jongens moeite hebben, je kwetsbaar opstellen. Inlevingsvermogen, ontzettend belangrijk. En aan de andere kant, wat ik nu inmiddels al 30 jaar doe... dat is de duursport. En voor mij is dat hardlopen, wielrennen Kortom, je probeert via topsport uh, uh, jongens te motiveren... om eens anders tegen zaken aan te kijken... en het, uh, de dwaling van de criminaliteit achter zich te laten. Absoluut. En topsport, en topsport is daar een onderdeel van. Het is uit, dus de combinatie van de ene kant incasseren... De duursport, de weg van de meeste weerstand. En aan de andere kant is het leren met gevoelens omgaan. Nou, ze zouden ons bestuur ook eens op zo'n cursus moeten sturen... dat ze, ze weer terug op het rechte pad komen. Want uh, ik zei het al, er wordt hier gesnaaid bij het leven. Waar ah, zijn jullie. Is de kust veilig? Uh, geen vreemde elementen op zaal? Goed, luistert. Ik ben misschien een beetje onverwacht vertrokken. Sorry daarvoor. Maar ik moet even een paar zaakjes regelen. Een paar hele belangrijke zaakjes, als ik zo vrij mag zijn. Helaas kan ik jullie op dit moment niet mijn exacte locatie geven. Vanwege... Nou, laten we dat maar even midden laten. Nein, niet steunen, hab ik toch de zaak bieten. Waar waar ik? Ah, hier, vrienden. Hier, onder mijn hotelbed, heb ik een middelgrote, zwart varkenslederen koffer... tot de rand toegevuld met geld. Veel geld. Ik heb nog op de koffer moeten zitten om de deksel dicht te krijgen. Hoe kom ik aan... Zulk een somme geld. Uit de kluis van de bestuurskamer. Daaruit heb ik enkele legaten genomen. Erfenisjes uit gulle testamenten van dierbare overledenen. Geschonken aan ons geliefde instituut Itserda. Om iets moois mee te doen. En ik heb inderdaad mooie plannen, mensen. Hele mooie plannen. Dit geld wordt heel goed besteed. Als dit allemaal lukt... Dan ziet de toekomst... Ja, Was nou, Wieder? LKW, LKW. Was nou? Arrivier, hast ag... Ah, ik verstehe. Ik kom eraan. Momentchen. Wel aan. Ik moet gaan, luidjes. Het was me genoegen. Mochten jullie Miss Efficiency nog zien? Die creep, Suzette. Zeg maar dat ik... Nee, weet je wat? Zeg maar helemaal niks. Toedaladoki! Nou, ons bestuurslid gaat dus het uh, slechte pad op. En uh, dat net terwijl Stanley Groeneveld vertelde hoe het goede pad eruit zag. Maar nu nog even Brechtje bleker, voormalige gangsterbeetje. Want is het niet zo dat je het een klein beetje idealiseert, het, het uh, leven van, uh, van de crimineel? Um, ja, ik heb er wel een, een, een romantisch beeld van gemaakt. Zo, zo is dat natuurlijk fictie. Hè? Ik had uh, ten doel om schrijfster te worden. Dus dat, dat maakt het heel anders dan als je een boek schrijft. Zoals heb je reacties uh, gehad van, van mensen uit het milieu? Oh, die vinden dat klopt. Die vinden 100 dat het klopt. Die, die herkennen zich er juist heel erg in. En ook, ik heb een aantal lezingen gegeven in gevangenissen. Um, en daar uh, hadden mensen ook zoiets van... Eindelijk is zo'n boek waarin die handel beschreven staat zoals hij echt is. Als een soort qua jongenswereld met, met het jargon van zeepjes en kamelen en plaatjes. En blanco's. Uh, dus ik, ik merk juist dat mensen die zelf uit die wereld komen... Die zeggen, nee, zo is het echt. Maar heb je aan de andere kant dan ook uh, kritiek gehad van... Uh, um... Politiemensen of, of andere misdaadbestrijders die zeiden: van ja, uh, proberen we de misdaad te bestrijden, krijgen we hier een buitengewoon wervend boek van Brechtje Bleker dat het zo goed eten en drinken is aan de onderwereld. Nou, um, ik probeer ook de misdaad te bestrijden. Laat ik daar even heel helder in zijn. Um, uh, en ik moet je natuurlijk ook even terugpakken op je eigen woorden: dat jij dit niet zo misdaad vindt, de harshandel. Um, maar nou ja, er vallen geen doden en gewonden. Dat is dan in ieder er geval. Er vallen geen doden uh, en gewonden en er wordt niet en, gemoord. Dat is en ik absoluut vind dat mensen waar. in hun eigen lichaam doen, hoewel niet al het goed voor ze is. Ja, dat moet ze lekker zelf weten. Precies. Volgens mij is de enige misdaad die hier begaan wordt, het niet betalen van belastinggeld. Daar had ik altijd wel erg moeite mee. Echt waar? Uh, Zij ja? dan, dan tegen de walrus van, van, nou ja, allemaal goed, die harzander, maar moet er niet belasting betaald gaan worden? Ja, ik, ik, heb er verschrikkelijk veel moeite mee gehad. Ja, absoluut. Waarom? Dat is dan toch een soort. Uh... Ja. En? Ethisch besef ergens <laughs> ja, dat heb ik ook heel erg. <laughs> hoe vonden ja. je ouders eigenlijk de wogens? Want je zei, ik kwam uit een nogal streng calvinistisch milieu. Heb je, heb je mooi ook ooit uh, voorgesteld? Ja, ja, ja. Ze kenden hem wel. Uh, mijn zus was helemaal weg van hem. Die zei ook: Van dit is gewoon heel goed voor jou om uh, om, om een tijd met zo iemand om te gaan. En uh, mijn ouders mochten hem ook. Ik denk ook, weet je. Um, uh, ik denk dat je het echt over één kam schiet als je hem met alle criminelen gaat vergelijken. Hè, ja. Een boek is geschreven over één persoon die heel erg goed voor mij is geweest op een bepaalde manier. En daarmee praat ik niet zijn misnade goed. Nee, ja, ik neem dat van je aan dat het, een, dat het een leuk mens was, want ik heb hem nooit ontmoet. Wel, komt hij soms iets wat uh, uh, ja, een tikje prolet terug over. Ja. Als je, als je ja. zegt van uh, tweede fles Petrus, derde fles Petrus, en dan ja. de rekening. Nou ja, uh, dat was hij ook. Ging hij veel vreemd? Uh, nee, niet veel. Wel vreemd. Af en toe, maar dat vond je niet zo erg? Ik vond het heel erg, maar dat was in de tijd dat, die, uh, uh, dat het met hem zo slecht ging. Uh, en er zoveel andere grote problemen waren. Dat dat eigenlijk toen op dat moment zeker niet het grootste probleem was. Ik zag ook wel waar het uit voorkwam. Dus het is nooit het grootste ding tussen ons geweest. Nee. Stanley, hoe zat dat met jou toen je nog in de criminaliteit zat? Had je toen meer of minder vriendinnetjes dan later? Nou, kijk, het was zo, toen ik jong was, een jaar of 15, had ik wel een, een vriendinnetje, ja, waar ik heel verliefd op was. Maar daar wist hij niks van. Mijn ouders wisten toen ook helemaal van niks. Ik kan, iemand heel, ik kan het heel goed uh, ja, zeg maar achterwege laten. Wat kun je achterwege laten? Nou, waar ik mee bezig was. De, de, de drugsgebruik, de criminaliteit. Dus, ja, Dat net, moet ook meestal wel, hè? Net alsof je neus ja. zeg maar. Dus uh, mijn ouders wisten tot, tot op het laatste pas toen ik echt ging spuiten. Toen, toen hadden ze in de peiling van... Uh, ho, nou, maar, maar je vriendinnetje had het altijd niet door? Ja, ze had het, ze, op een gegeven moment had ze het door, ja. Na, na een periode had ze het door. En toen was het vaak ruzie en uh, weer naar een afkikcentrum. Tot, totdat ze uiteindelijk wegging van me natuurlijk. Hè. Maar het lijkt me best moeilijk om dat verborgen te houden. Dat je, dat je verslaafd en crimineel bent. Ja, dat is ook. En, en dat is ook moeilijk. Uh, ja, tot op een zeker moment het punt komt. Ja, en dan ga je zo ver door. Ja, dan dan komen ze erachter. We gaan het hebben over uh, echte maffiabazen. Nou ja, de walrus was natuurlijk ook wel... Maar ja. Een, een maffiabaas, gewoon zoals je ze kent, die ook berucht zijn. Een van de beroemdste en de meest beruchte uh, maffiabazen aller tijden. Hij was ook smokkelaar trouwens Don Pepino Capanone. En dit is een bijdrage gemaakt door Angelo Di Schaik. Ik ben niet een germinant, want ik heb ho ammazzato mai nessuno. Ik heb een sigaretten overgegeven. Als ik een jongen was, heb ik een vultaren. Ze parle qui in Baricch. Giuseppe Ruggiero. Bijgenaamd Don Peppino Capanone. Capanone betekent loods in het Italiaans. De koning van Barivecchia, het oude Bari. Sigarettensmokkelaar. 30 jaar gevangenis. Toch vindt hij zichzelf geen crimineel. Hij is alleen geprobeerd voor zichzelf. En zijn familie te zorgen. Het is november in Fris, in Bari, Zuidoost-Italië. Ik zit in het restaurant Gambero bij de haven. In de hoek bij de deur zit een oudere man, alleen aan een tafeltje. Schippersstrui, opvallende aardappelneus. Hij heeft het verweerde gezicht van een zeeman. Niets bijzonders, zou je zeggen. Alleen zijn houding en vooral de houding van de obers... verraden dat deze man geen normale gast is. Ook wordt hij veelvuldig met eerbied begroet... door de andere gasten in het restaurant. Maar niemand gaat bij hem aan tafel zitten. Wie is die man? Buiten bij een sigaretje komt hij naast me staan. en vraagt om een vuurtje. Hij stelt zich voor, Pepino. Vervolgens... Begint hij in het Barese dialect tegen me aan te praten? Ik versta er niets van. Als hij rillend weer naar binnen is, vraag ik aan Antonio Palumbo, een kennis die regisseur is en uit Bari komt, wie hij is. Maar, don Peppino Cavannone... quanto pare, En uh, de oude boss van de Malavita Barese. Eigenlijk zou je Don Pepino wel de bos van de ouderwetse pernozen van Bari kunnen noemen, zegt Antonio. Een soort romantische crimineel, die alleen sigaretten smokkelde, maar niets met drugs of prostitutie te maken had. Om hem terug te vinden, beleg ik het restaurant Cambero. Buonasera, ristorante al gambe? Si sí. eh, sono Angelo van Schreck, sono dalla radio olandese. Mi dica? Ho oh, una domanda: un po, un po' di mesi fa ho mangiato da voi. Staan ze met de woord. Ho e, incontrato um, un. Totdat signore de naam che de Don Peppino Capanone. Capanone valt. E se l'ho capito bene, il suo soprannome era Don Peppino Capanone. No, senza, questo signore eh, non è tanto. <coughs> non è tanto frequente. Ze kennen hem wel, maar nee, ze weten niet waar hij woont en wat hij precies doet. Mm -hmm. En nee, hij komt, hij komt hier ook niet zo vaak. Toch vreemd als je ziet met hoeveel eerbied en respect ze zijn hem bedienen in een restaurant. Hij zegt me nog wel te bellen als hij hem ziet. Oké, okay, la ringrazio. Ik besluit opnieuw naar Bari te gaan. Bari Bariwekja, oud Bari, is het oude centrum van Bari. Het oude centrum is gemaakt van wit kalksteen. En dat zie je overal terug. Alle huizen zijn wit. Het plaveisel is wit. Het enige wat niet wit is... Is het licht. Het is nu avond. En de straatverlichting is lichtgeel, waardoor de hele binnenstad een lichtgele gloed krijgt. Buonasera. Io sto facendo un reportage su un personaggio che abita in qua zona che soprannominato Don Peppino Capannone. Lo conoscete? Don Peppino Capannone. Anna, conosci un certo Don Peppino Capannone, detto Capannone? Tom Pino Capanone. Nee, die kennen we niet. Die kennen we niet. ze het zijn allemaal uh, bogen. In een van die bogen kom je ineens in een soort gewelf. Buonasera. Giocando a kaarten. Ki vince... Kaarten te spelen, voetbal te kijken. Weet ik In de hoek staat een Madonna. Ma, una domanda. Io sono qua anche per fare una, una, un servizio anche sul un, un personaggio del di Bari vecchia, Un certo Don Peppino Caponone. Lo conoscete? Ma è un prete. No, Don non Peppino. Anzi. è un prete? Anzi. È e un, un, un, un, un vecchio oh, no, no. contrabbandiere. Een sigretten Nee, ik, ik kom hier uit de binnenstad. Die ken ik niet. Ik ben niet best wel Maar de Niemand kent Don Peppino. Is hij dan wel wie hij zegt, die is? De koning van Barivecchia. Misschien kan Antonio, de regisseur, mij helpen. Antonio, sono Angelo. Angelo! Ciao! Ti ricordi quella die keer quel ristorante dat we incontrato quel tizio lì. Een tizio Antonio zegt te weten hoe hij werkelijk heet en waar hij woont. Hij biedt aan om met me mee te gaan. Fijn, want een tolk kan ik wel gebruiken. Pepino. Antonio neemt me mee naar een klein huisje in het centrum van de oude stad, vlak achter de Sint-Nicolaaskerk. Pepino. Achter de metalen deur gaat een binnenplaatsje schuil: het onvermijdelijke portret van de heilige Pio en een beeld van Christus met daarvoor een kaarsje. Devote Katholieken. Pepino. Peppino slaapt nog. Ik ben Antonio. Of we later terug willen komen. Antonio, Palumbo, de regista. Goedemorgen. Hoe sta Peppino? Buongiorno. Na nog drie keer proberen, zitten we eindelijk bij Peppino aan tafel. En je Hij is blij dat iedereen zei dat ze hem niet kenden. Hij voelt zich beschermd door zijn mensen. We hadden wel politieagenten kunnen zijn. Pepino's verhaal komt er het kort op neer dat hij, de vijfde van acht kinderen, in armoede opgroeide. Hij begon al vroeg met een paar vriendjes kleine diefstalletjes te plegen, om te overleven. Al op zijn vijftiende draaide hij voor het eerst de bak in. Vijf jaar. Dat was het begin van een lange criminele carrière. smokkel. Vanaf het midden van de jaren 50 tot het einde van de jaren 80 heeft Don Peppino miljoenen sigaretten van de Balkan met speedbootjes naar Italië gebracht. Soms ging het fout. Dan sloeg een bootje over de kop of een brand of werd hij gearresteerd. Hij bezweert dat hij altijd alleen maar sigaretten heeft gesmokkeld. Toch heeft hij in totaal 30 jaar vastgezeten. Dat lijkt wat veel voor sigaretten. En zijn stato arrestato parecchie svariate volte, le We besluiten een wandelingetje te maken door Marivecchia, zijn wijk. Het is een prachtige dag, ja, het is een bella giornata, ook. Wensen. je Wensen. in Wensen. Wensen. Wensen. Wensen. Wensen. Wensen. zijn geboortehuis. En eenskiet de... de... de... de... de... de... in de eiken, de pino. Wel, deze casetta qua. Questa casetta qua, hier In deze casa qua. stavamo ad hier geboren. We hier eh. geboren. We 15. hier geboren. We waren in hier geboren. We hier waren waren Antonio, de regisseur, keuvelt wat met Don Peppino in het Parese dialect. Waarin de oude sigarettensmokkelaar zich meer op zijn gemak voelt dan in het Italiaans. Weer versta ik er niets van. 30 jaar voor alleen sigarettensmokkel bleek inderdaad wat veel. Antonio vertelt later dat Peppino wel degelijk de baas was hier in de wijk dat hij een gang had van ongeveer 100 gewapende mannen. Maar nee, een crimineel, dat is hij niet. Hij deed het alleen om te overleven. Maar Een portret van Don Pepino Cappenone, de maffiabaas, gemaakt door Angelo van Schaik. Uh, Brechtje Bleker, uh, na de Walrus, dat was je literaire debuut, komt er ook nog een nieuw boek. Wanneer komt dat en waar gaat het over? Ja, dat nieuwe boek dat, uh, ga ik als het goed is over twee weken uh, inleveren. Het manuscript bij Meulenhof, mijn uitgever. En dat gaat over uh, de maffia. Het is uh, net als de Walrus ook weer deels gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik kwam een mafioos tegen in de tijd dat ik uh, nou, mijn heimwee aan de Walrus aan het verwerken was. En daarom vaak in hotellobby's zat. En daar ben ik hem tegengekomen. En hij vroeg mij uh, om zijn levensverhaal op te schrijven. En dat is in ieder geval een onderdeel van het boek geworden. Nou, ik ben benieuwd. En uh, Stanley Groeneveld, uh, succes met het project. Uh, jullie zijn ook nog op zoek naar sponsors en deelnemers en al dat soort dingen. Waar kunnen we meer informatie vinden daarover? Nou, uh, informatie over mijn project kun je vinden als je googelt op uh, Capone en King. Ja? En dan zie je vervolgens daar weer op googlen. Dan zie je uh, mijn project 13 in grote lijnen. En ja, het sponsor is heel belangrijk. Je moet het eigenlijk zo zien. Ik wil een, als basis een wielrenteam formeren met negen man. Nou, dat wordt echt helemaal geweldig. Ik, pak, ik maak een scheiding. Ik onderscheid me met ieder andere project erin. Dus ik pak alleen jongens die net zoals ik dronste, net zoals ik, vroeger 100% voor willen gaan. En, ik en dan dat, dat... via sport gaat dat uh, gebeuren. Ik wens jou heel veel succes uh, uh, met dat uh, project. Ja, en dan natuurlijk de vraag hoeveel mensen er wereldwijd in de gevangenis zouden zitten, vroegen we ons af. Uh, nou ja, dat zullen er wel miljoenen zijn. Misschien wel meer dan er in Nederland überhaupt wonen mensen in de gevangenis. In Nederland alleen al zijn het er uh, 16.000. En wie er ook wel tussen thuis zou horen, is natuurlijk ons bestuurslid die er vandoor is gegaan met 25.000 euro. En die moet maar eens luisteren naar wat gevangenisgeluid vinden wij. Nee, nog even. Hallo. Toen ik daar straks belde, toen had ik dat koffertje toch nog. Ja, dat dacht ik ook. Of hij nou toch in die, in die vrachtwagen, in die LKW. Goed, luister vrienden. Ik moet weer verder. Nou, Succes met de uitzending! Dag allemaal! Dan heb ik nou toch die rond. Dit is Radio 1.